Met het Nationaal. Kolonel Gaddafi moet inzien dat hij de macht heeft verloren en dat hij maar beter de strijd kan opgeven. Dat heeft de Amerikaanse president Obama gezegd. De opstandelingen lijken het grootste deel van Tripoli in handen te hebben, inclusief staatstelevisie en luchthaven. Maar op sommige plaatsen in Tripoli en ook elders in Libië, wordt nog fel gevochten. Het is nog steeds niet duidelijk waar Gaddafi is. Er zijn speculaties dat hij probeert het land te verlaten. Mogelijk wil hij naar Venezuela, Cuba of Rusland. Frankrijk is van plan om volgende week een Libië-top te houden. Daar moet dan een toekomstplan voor Libië worden uitgestippeld. De zaak tegen Dominique Strauss-Kaan lijkt van de baan. Het Openbaar Ministerie New York heeft de rechter gevraagd de aanklacht tegen de voormalige IMF-topman in te trekken. Hij wordt door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting. Het OM heeft niet genoeg bewijs tegen Strauss-Kaan, door leugens en tegenstrijdige verklaringen van het kamermeisje. Morgen moet strauss voor de rechter verschijnen. Waarschijnlijk krijgt hij dan te horen dat de rechter de zaak laat rusten. Amerikaanse beurzen zijn na dagen van rode cijfers met lichte winst gesloten. Ook de meeste Europese beurzen eindigden vandaag in de plus. In de voorbije weken zijn aandelen flink in waarde gedaald. Negatieve beurssentiment is het gevolg van de schuldenproblemen in de eurozone en de Verenigde Staten. Op het EK in München Gladbach hebben de Nederlandse hockeymannen ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Tegen titelverdediger Eng Engeland werd het 4-3. Billy Bakker scoorde drie keer, Taketakema Takema eenmaal uit een strafbal. Alleen een zware nederlaag in de derde groepswedstrijd tegen Ierland kan Oranje nog uit de halve finales houden. Met weer bewolkingen hier en daar buien. Morgen vrij veel bewolking en soms ook wat zon. In de loop van de dag forse onweersbuien. Het wordt 25 graden. Woensdag in de loop van de dag steeds meer zon. Dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NMA's journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, Zandvoort. En de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de nacht.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 to find out.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 de mooiste symfonie, onder de film genaamd wij tweeën. Niet het schone, koele bed, dat mijn koord weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste beweten. Ze kwam niet op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen.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 I'm yeah. the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 It's what it takes